Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van onze serie Eindtijd en Profeetie. Deze aflevering gaat over de antichristen en zijn rijk. Maar voordat ik dat begin, Jan van Banneveld, ook heel hartelijk welkom Dank in u. deze nieuwe aflevering. Um, wil ik even met jou praten over de boeken die je hier op tafel hebt liggen. Kun je daar wat over vertellen? Heel kort. Als je over Eindtijd hebt en het Rijk van de Antichrist, dan is dit zeer actueel. Ja. Dit uh, is de vierde druk al, het is alweer bijna uitverkocht. Het is heel populair dus. Het is heel populair, heel eenvoudig bes, uh, beschreven. De tijd van het herstel van Israël, de tijd van de opkomst van de islam, hm. iets van wat het wezen van de islam inhoudt. Ja. En dat de islam ook een wereldrijk op het oog heeft. En dan krijg je natuurlijk, <coughs> wat is het wereldrijk? Is dat de Europese Unie ja. stelt het Romeinse Rijk? Of is het herstelde Turkse-Ottomaanse Rijk? Ja, ja, dat is wel heel ik, interessant om te weten. zeer interessant en ik stel een compromis voor. Wat we nu zien, dat het realiteit wordt. Ja. Dat de islam zich steeds meer meester maakt van veel macht in Europa. Ja. En hoe dat afloopt, dat lezen we in dit boek. Oké, okay. dan heb je daar nog een ander boek. Volgens mij is dat een van jouw eerste boeken. Dat is het eerste boek. <coughs> Issel, Onze Oudere Broeder. Ja. En dat geeft, ik denk, vier of vijfentwintig... Uh, 23 hoofdstukken mm -hmm. over uh, God en zijn eigen volk. Ja. Over het herstel van Israël, over de uitverkiezing van Israël. De plaats van de gemeente, mm -hmm. historische stukken. Elk hoofdstuk afzonderlijk te lezen. Geeft de mensen heel goede indruk van Gods plan met Israël en de positie van Israël. Dit uh, is ook al de derde of de vierde druk. en nee. iedere druk werk ik weer apart uit. Oké, okay, dus het, het, het boek groeit. Het boek groeit, ja. ja. Dat is, dit ja. is het hartstikke groeit. Okay. Uh, hier was een meneer die bezo bezocht onze seminars mm -hmm. en die kocht het boek. En die uh, kwam de volgende week weer terug ja. en die zegt... ...meneer van Warneveld, ik heb het boek gelezen uh -huh. en nu begrijp ik pas hoe wij voorgelogen uh, worden door de media over Israël... Ik moet nog een stuk of drie, vier boeken kopen. Ik heb me toen korting gegeven natuurlijk. <laughs> ja, ja. Uh, maar uh, ik moet er nog, want dat moet iedereen lezen. Okay. Uh, de geschiedenis van de, uh, de terugkeer van het Joodse volk. De Israëlische oorlog, ja. het ontstaan van de Palestijnen en de Palestijnse autoriteit. Het staat allemaal beschreven en een fix aantal Bijbelse hoofdstukken. Het is echt een soort handboek geworden. Okay. Niet om in één stuk door te lezen... Nee. Maar wel nou, om eventueel de geschiedenis weer eens even na te lezen. Om dat weer eens een keertje goed op te okay. slaan. Nou, dit geeft diepgaande bijbelstudie. Uh, dat geeft mijn seminars die ik altijd gegeven heb weer heel diepgaand. Dit is niet meer in de handel. Nee. Maar ik moet vanmiddag, als ik nog even energie en tijd heb... Ja. moet ik nog even een laatste paragraafje erover maken. En dan is het helemaal actueel. En wordt het wel weer opnieuw uitgewerkt. En dan uh, gaat het naar de drukker en met een paar weken... of misschien nu al... Als uh, de uitzending plaatsvindt, ja. uh, zal het uh, komen. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, genoeg over de boeken. We gaan naar het uh, onderwerp waar we deze aflevering over gaat. De Antichrist en zijn Rijk. Wat kunnen we daarvan zeggen? Niet veel leuks. Nee. Nee, dat is uh, heel erg. En veel mensen die zeggen, dan moet dat nou allemaal. Ja. Het probleem is dat de mensheid er zelf voor gaat kiezen. En zelf voor gekozen heeft. Adam, voor, waarvoor? Voor het rijk de Antichrist. van Antichrist. Ja. Ja, Adam en Eva, die kozen er zelf voor... om ongehoorzaam te zijn aan God. Om van de vrucht mm -hmm. van die boom te eten. Ja. Ja, dat is heel duidelijk. Wat is er toen gebeurd? Toen zijn ze eigenlijk ontslagen of verloren is gegaan. Hun positie als onderkoning en koningin over deze aarde. Adam en Eva. Ja. Ze hadden de opdracht... Om de aarde te onderwerpen. Er ja. waren machtige wezens van God. Het waren niet wat, uh, laat ik zeggen, ludieke nudisten. die wat in het paradijs rondhuppelden. Ja. en, en s'avonds een praatje maakten met een hemelse vader. Nee, dat waren machtige wezens van God. Ja. En die hebben verkeerd gedaan. <kwijls> en toen heeft God weer mensen gekozen. God blijft bij zijn keuze. God blijft bij de keuze van Israël. maar blijft ook bij zijn keuze van de mens. om zijn laat ik zeggen, vertegenwoordigers te zijn. Een heel duidelijk... Hier op aarde. Ja. Hier op aarde, he. ja. Dat is duidelijke zaak. Ja. Zelfs toen heeft hij Israël uitgekozen. Maar mm -hmm. Israël ging het ook mis. Ja. Toen kwam de heer Jezus en die heeft alles goed gemaakt. Ja. Maar nog steeds staat de mens daar. En de heer Jezus erkende... dat Satan de overste van deze wereld is. Ja. Dat zien we ook bij... bijvoorbeeld bij de verzoeking... van de heer Jezus op de berg. Daar staat... Even kijken de verzoeking in de woestijn. Er staat in Lucas, als ik me goed herinner. Um, ja, zegt hij de duivel tegen de Heer Jezus. U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven. En als dat de heer Jezus maar op die op welk om... moment heeft hij dat gekregen dan? Van de val van Adam af. Vanaf dat moment is die strijd gaande. Maar Gods probleem erbiedig gesproken... Heeft hij het gekregen of heeft hij het genomen? Het is aan hem gegeven. Ja. Uh, Adem en Eve hebben het verloren. Ja. En, en de heer Jezus is de enige die dat over kan nemen... omdat hij wel Gods wetten heeft gehoorzaamd. En wel hm. Gods weg had. Daarom noemt de heer Jezus de, in de Bijbel herhaaldelijk Satan... De overste van deze wereld. Ja. En op een of andere manier... hebben wij mensen de Satan het recht gegeven. Alleen de enige die dat kan, on, uh, kan, kan afnemen... is de Heer Jezus. Als we onder de macht van Satan zijn... onder ziektemachten, weet ik van wat voor machten... is de enige die ons bevrijden kan... en bevrijden wil, is de Heer Jezus. Ja. Omdat hij het offer heeft volbracht. En dat lezen we ook in Jesaja 61. Want er staat dat de Heer Jezus is gekomen voor de of vaart, verslagen ja. van geest... en van hen die in een of andere en gevangenis alle, zitten. Ja, dat lezen we door alle, alle evangelieën heen. Ja. En, en, en, en Satan die weet dat. Ja. En, en dat gaat tot een climax komen in deze eindtijd. Dus om dat even nog even heel duidelijk te positioneren... de mens heeft de mogelijkheid... of onder de macht van de heer Jezus te staan... Of, automatisch uh, als, komt hij dan ja? onder de macht van de boze. Als hij dat niet doet... Als je dat niet doet, nee. Als mensen niet, men niet kiezen voor het trafiek, Jezus, ja. ben je automatisch onder de macht van de boze. En uh, mis je de bevrijdende macht van de heer Jezus. Ja, ja we zien ook dat die keuze van de mensen, ook in Hitler zijn tijd. Ja. De Duitsers kozen daar vrijwillig voor. Ja. Hitler die kreeg 33% denk ik van de stemmen zo'n mm -hmm. beetje. En daarmee kon hij de macht in Duitsland <tus> pakken. Ja. En men ging achter hem aan. En zo zal die antichrist als een wereldheerster nou, komen. Nog sterk, er waren Nederlanders die zich ook onder die macht willen stellen. Ja, Dennis Van... Meijers en dergelijke, ja, ja dat ja. klopt. Ja. En er waren ook zelfs evangelische leiders... die vol bewondering spraken over Hitler. Hmm. En, en dat is dat element waar we de vorige uitzending over hebben gehad. Die valse profeten ja. en valse christussen. Ja. Uh, geloof naar die man, maar hij doet toch... Hij doet toch veel goeds, zoals ze zeggen. Ja. Moet je kijken, hij heeft vrede gebracht in het Midden-Oosten. Hm. Moet je kijken, hij heeft een stuk welvaart gebracht. En de armen in de derde wereld hebben nou te eten. Hij doet zoveel goeds. Dus uh, als we zeg maar, nu hebben uitgelegd hoe dat werkt met die macht van de Satan. Uh, en het feit dat je daaronder kan zitten onder die knoet of dat je daaronder uit kan. Uh, wat, wat is dan die macht, wat, wat bewerkstelligt die macht op deze, in deze wereld? Van Satan bedoel ja. je. Omdat hij. Kijk, macht aan een koning. wordt ook door de mensen gegeven. Ja. Wij zingen wel eens. maak groter de heren. Ja. Ik dacht vroeger. dat is onzin. Want wat is groter dan de Heer, En wie is groter dan de heren? Ja. Maar de Heer is zo groot als wij hem zien. Mm -hmm. Hij manifesteert zich, zal ik het beter zeggen. zo groot als wij hem zien. Ja. En zo groot. Als we een groot God hebben. Dan krijgen we grote wonderen, dan kunnen we grote wonderen. Als we maar een klein pieterpeuter een godje hebt. die een beetje kleintjes af en toe een beetje zegen weggeeft. ja, dan, dan krijg je ook maar weinig Bedoel zegen. Bedoel je dan te zeggen van naarmate wij de Heer groter maken. en hem meer eer geven, hem meer. lof lofprijs geven. Ja, ja. Dat, zeg maar, dat ook zijn manifestatie naar ons toe groter wordt? En zo, zo gaat de Satan die gedijt op het boze. Ja. En op de, de boze Ja, nou, Goed, de Satan, we hebben dat al eerder gezegd... hij eist de hoogste berg op in, uh, van Israël... omdat hij op die hoogste berg wil zitten. Maar hij eist ook zijn lofprijzing op. Ja. Hey, wij lof, loven de Heer uh, in onze zondagse diensten. Uh, en, en, en dagelijks. En dagelijks, natuurlijk. Maar uh, de Satan heeft stadions vol met, uh, met muzikanten... waar hij ook geloofd en geprezen wil worden. Ja daarom gaat het ook zo beroerd op ja, aarde. Ja. Dat is toch een duidelijke zaak. Ja. En, en we hebben al veel van die machthebbers gehad. In uh, Johannes zegt... Uh, wij weten dat er een antichrist komt. Mm -hmm. Maar er zijn er al velen geweest. Ja. Niet, en we hebben gehad... Ik heb er een paar opgeschreven. Alexander de Groot en Napoleon en Hitler... En en en, en Agelsveegels. En de meesten van hen... He, die zijn er allemaal op uit om het Joodse volk uit te roeien. Omdat ze weten dat dat het Messiaanse volk is. Dat, dat, ja, volk dat is, is die geestelijke strijd die constant heen die, en weer... Ja, er, ja. Maar <laughs> die zich nu in deze tijd op een bijzondere wijze toespitst. Ja. En, en, en de enige kans die Satan nog heeft, dat is om zijn rijk te vestigen. Ja, precies. En, en ook daarin maakt hij alle dingen kapot. Ja. Dat is een heel, heel belangrijk om dat goed te zien... Nou, we moeten we die Satan even beschrijven? Ja, als je wil, want uh, daarmee Ik... uh, kunnen we misschien nog herkennen. Uh, uh, openbaring 13, want daar gaat het om. Ik zag uit de zee een beest opkomen. En dat weet zelfs de wereld. Het is het ja. beest, het koninkrijk ja. van het beest. Ja. Waar komt die vandaan? Uit de zee. Het is geen parelvisser of zo. Maar de zee in de Bijbel is altijd de volkeren. Ja. Dus het is geen Jood, het is iemand op, uit de volkeren mm -hmm. die uit de zee tevoorschijn komt. Hij had tien horens en zeven koppen. Nou, wat betekent dat nou weer, tien horens? Dus het is een verbond van tien staten. Een hoorn staat voor een staat. Ja, een hoorn staat voor een staat. Mm -hmm. Ik denk, het kan ook best zijn een conglomeraat van staten. Ja. Ik denk dat de Benelux maar één staatje zal worden, bij ja, wijze van spreken. Dat zou kunnen, ja. En, en, en, en, en nog meer van dergelijke zaken. Hij verjaagt zelf drie leiders van die staten. Ja. Dat zat er allemaal gebeuren. Moeten we maar even meelezen. Uh, hij tien kronen. Hij, het, het was een, hij leek op een luipaard. Zijn poten waren als van een beer. Zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak, dat is Satan, gaf hem zijn kracht. Het is één beest. Maar dat beest, dat lijkt op de vier beesten die in Daniel naar voren komen. Okay. En dat is... Ook precies hetzelfde. Het eerste was een luipaard, het tweede een beer, de derde een leeuw en het vierde. En dat waren het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk en het Romeinse Rijk. Ja. Waarom is... wordt hier in beeldspraak gesproken? In beeldspraak? Ja. De Bijbel spreekt toch altijd in beeldspraak? Ja, maar had je gewoon niet die namen kunnen noemen van die rijken? Nee, want uh, als concreet namen genoemd worden, dan wordt ten eerste de flexibiliteit uit het profetische woord gehaald. Ja. Ten tweede, het wordt voor hele generaties uh, onbegrijpelijk. Laat ik een ander voorbeeld noemen. Uh, er gaat ergens in de profeten staat vurige wagens flitsen over de bergen. Nou, ja. Dat zijn uh, strijdwagens. Ja. Of vurige pijlen schieten door de hemel heen. Ja. Nou, dat zijn raketten. Ja. Als de heer gezegd dat raketten, dan zou uh, zou er bepaalde volken uh, zou uit, niemand uit, uit de begintijd helemaal niet weten wat op betekende. Nee, dat zou oh, op was... een paar jaar geleden zou ze niet eens weten wat dat betekende. Ja. Ja. Snap je? Dus dat is de symboliek die je pas kunt herkennen. Ja. Nou, een dodelijke wond krijgt hij dan en die zal het herkennen. Er staat hier, het beest krijgt een dodelijke wond. Ja. En de gehele aarde ging het beest achterna omdat hij... Nou, wat zijn ja, dus... Omdat hij weer tot leven kwam. Omdat hij weer tot leven kwam. Ja, nou, ja. daar is wat oorlog over. Natuurlijk, alle ja. bebeluitleggers ja. die willen ja. graag gelijk hebben. Ja, ja, ja, nou, ja. wat zijn dan die zeven koppen? Ik heb ze opgeschreven. Even zien. Wat zijn die zeven koppen? Zeven wereldrijken. Wereldrijk nummer één, Egypte. Mm -hmm. Belangrijk. Assyrië. Babylonië. Perzië. Rijk, het Griekse Rijk. Het Romeinse Rijk. Wie volgt het Romeinse Rijk op? Ja, het uh, Ottomaanse Rijk. Dat is het Turkse-Ottomaanse Rijk. Ja. Natuurlijk het West-Romeinse Rijk. Want het Romeinse Rijk was uh, twee bestond Het Oost- en West-Romeinse Rijk. Ja, dat ja, ja, klopt. Ja. Nee? En daarom had het ook twee benen, dat Romeinse Rijk. Ja. En het West-Romeinse Rijk is halverwege de vijfde eeuw na Christus is dat uh, verdwenen. Mm -hmm. Opgevreten door de barbaren. Ja. Maar het Oost-Romeinse Rijk, dat heeft nog zo'n misschien wel, wel, wel elf of twaalf eeuwen daarna bestaan. Ja, precies. En, wanneer, en dat had als hoofdstad Constantinopel. Ja. En wat is er met Constantinopel gebeurd? Heet dat nou niet Istanbul? Dat is tegenwoordig Istanbul. Ja, ja. En dat is door de Turken veroverd. Ja. Dat is de op één na grootste stad van Turkije. Ja, Ankara klopt. is de hoofdstad. Ja. Maar Istanbul. Ja. Dus de Turkse Rijk is dus dat Ottomaanse Rijk. Wat 500 jaar lang ook een groot wereldrijk geweest ja, is. Precies. Ja, precies. Weet je toevallig goed? Maar... Dat was dus een van die zeven koppen. Dat is, een, dat is de laatste. De laatste. Weet je waarom ze zo groot geworden zijn? Ze zijn zo groot geworden toen de inquisitie... Mm -hmm. in Spanje, de joden het land uitjoeg. Okay. In 1492, weet ja. je wel, met Columbus en zo. Ja, ja, en in Portugal eruit joeg. Toen mm. zei de Turkse kalif die zegt huh, die stomme Ferdinand, de koning van Spanje, jaagt de joden uit zijn land. Wij ontvangen ze en dan zullen wij groot worden. Ja. Dat is frappant, hè? Ja, ja zeker. Ja. Ja. Ja. Nou, toen zijn ze een groot wereldrijk geworden. Uh. Maar dat is en... wel apart, want dat, daar zie je uh, zeg maar, die relatie, zie je dus nu niet meer terug. Nee, want nu worden ze groot. We hebben het even aangehaald in een van de eerdere afleveringen. Dat Turkije behoorlijk aan het groeien is. En een behoorlijke broekmaat aanneemt zo ongeveer. Ja, ja. Uh, Maar er is gewoon geen vriendjes met de Joden op dit moment. Nee, maar ze zijn tot voor kort zeer grote vrienden van de Joden geweest. Ja. Ja, ja. omdat ze bang waren, het leger van Turkije was bang voor de radicale islam. Maar speelt dan hetzelfde effect uh, van wat, wat er toen zich afspeelde... dat ze groter werden omdat ze de joden ontvingen in hun land? Uh, nu hebben ze een hele tijd achter de rug waar ze vrienden waren met de joden. Uh, dat ze daardoor nu weer zo groot zijn aan het worden? Weet, nee, denk het niet. Nee. Nu uh, is het... Kijk, laat even, kijk, dat Ottomaanse Rijk ja. is in 1918 kapot gegaan. Ja omdat Turkije toen met Hitler meedeed. Mm -hmm. Nee, met Keizer Wilhelm meedeed. Ja. En dat is helemaal ingestort. En dat is dood. Mm. Maar dat komt nu weer tot leven. Ja. En de hele islamitische wereld spreekt weer... De hele islamitische wereld die spreekt weer over uh, het herstelde Ottomaanse Rijk. Over het ja. kalifaat. Is dat dan wat bedoeld wordt? Dat uh, de wond, de uh, dodelijke dat is, wond? Dat is volgens velen. Anderen ja, ja. zeggen het is het herstelde Romeinse Rijk. Ja, ja. En in mijn boekje... Ik ben altijd een vriendelijk mens, probeer ik te zijn. Uh, stel ik een compromis voor: dat het Romeinse Rijk, de mm -hmm. Europese Unie, uh, een verbond aangaat met uh, de islam. Ja. En dat zien we dus nu ook gebeuren. Ja. En dat nou, is die, een... die leider van, de, van het Rijk, neem misschien het Ottomaanse Rijk, maar in ieder geval van het Rijk van de Antichrist, die zal 3,5 jaar behoorlijk huishouden. Die zal lelijk huishouden, Ja. ja. Dat lezen we bijvoorbeeld in openbaring 17. Laten we daar maar eens naar kijken. Mm -hmm. Of is het. Uh, eens even kijken welke openbaring dat is. Het kan ook een openbaring later zijn. Want ik heb het hier opgelezen. Openbaring 17 of is 17. het, ja. Daar gaan we dan. Openbaring 17, vers 1. Er kwam een engel. En die zei tegen Johannes. Kom hier, ik zal u tonen over het oordeel. Over de grote hoer. Mm -hmm. Dat zit aan vele wateren. Ja. Als je is de grote hoer. Dat is aan vele wateren. Over veel volken heerst. Ja. Dat is, uh, met wie koningen der aarde gehoereerd hebben. Iedereen doet met ze mee. Dat zie je dus nu gebeuren met de islam. Ja. En zij op de aarde wonen. Zijn dronken geworden. Enzovoorts. Nou. Wat gaat die doen? Let op. En ik zag die vrouw, die grote hoer, mm -hmm. die zat op een beest. Een scharlakenrood beest. Ja. Die vrouw, dat is de geestelijke macht mm. van het rijk van de antichrist. Ja. Dat noemen ze bij de Verenigde Naties de nieuwe wereldreligie. Oké. Okay. Uh, anderen die denken dat is de islam... Mm -hmm. Ik denk dat er een soort menggodsdienst is. Ja, ja. Dat de islam exclusief blijft voor de Arabische <coughs> landen. Mm -hmm. En dat wij een soort islamachtige wereldgodsdienst opgedrongen krijgen. Ja, ja. En dan krijgt we, we krijgen een profeet een, een beest uit de aarde. Je krijgt het beest uit de zee. En openbaring 12 of 13 staat ook het beest uit de aarde. Ja. En dat is weer de geestelijke macht. Ja. En dat zou best wel eens uit, kunnen uit zijn. Uit de zee is dus de, de, de wereldmacht, de, de volkerenmacht. Het de beest uit de zee. Ja. En uit de aarde is dus de geestelijke macht. Dat is de geestelijke macht, ja. ja. En uh, die worden allebei gevoed door de, door de Satan zelf, de antichrist. Nou, dat is duidelijk, ja. Daar heb je dus de drie, ja. De, de eenheid Zoals God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zo heeft dus de Satan ook zijn eigen drie-eenheid. Ja, drie hij, hij doet alles na natuurlijk. ja. ja. Maar, ja, maar het is goed die, om te da, zien dat. Dat beest uit de aarde, uh, dat denken velen, dat dat een afvallige paus is. Misschien de opvolger van oh. deze paus. Oh, ja. Omdat uh, zij ook al gezegd hebben in het Vaticaan, mm -hmm. dat de god van de christenheid dezelfde is als de god van de islam. Ja, precies. En daar krijg je die vermenging. En zij zijn de enige die ook de christenheid in het karretje van de islam kan spannen. Ja, ja. Dat is uh, ontzettend. En er zijn ook katholieken die dat uh, ja. zelf heel angstig kijken naar wat er in het Vaticaan gaande is. En komt er dan een vermenging tussen die politieke en die geestelijke macht? Uh, aan het begin wel. En die vrouw die zit daar dus op. Ja. En dat is een, een, een, een vreselijk mens. Ja. En wat doet hij? 6: Ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. Dus dat, zijn, dat is een vervolging van zowel joden als Christen. Ja, de heiligen, dat lezen we in mm -hmm. Daniel heel ja. vaak. Wordt Israël genoemd, het ja. volk der heiligen. Ja. En het getuigen van Jezus. Dat zien we ook, de zielen onder het altaar. Mm -hmm. In openbaring 6. Daar zien we bij het vijfde zegel. Dat is openbaring 6, vers 9. En toen hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen... Die geslacht waren om het woord van God. Dat ja. is Israël, want hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. Ja. En om het getuigenis dat zij hadden. Mm -hmm. En dat is... <coughs> Sorry. <coughs> en dat is het getuigenis wat ze hadden hier. Het getuigenis van ja. de Heer Jezus. Dus wie worden dat in die eindtijd vervolgd? De gelovigen in de Heer Jezus. En de Joden. Een ja. duidelijke zaak, ja. dat dingen die we dus nu... Uh, in deze tijd ook gaan zien. Ja. Maar het beeld van Daniel houdt geen stand? Nee, aan het hele eind, dat zien we ook in openbaring 19... Ja. En dan komt dat beeld en dan komt die steen die losgemaakt wordt uit Daniel... Ja. en het hele beeld wordt verpletterd. Ja. Dat betekent dus dat het hele beeld staat weer... met Irak en Iran en Egypte en al die wereldrijken zijn dus in één groot wereldrijk samengevoegd. Ja, ja, je... Staande op de leme voeten van uh, het mengsel van de islam en het, het harde Romeinse Rijk. Ja, precies. Ja. Dat is een hele interessante zaak die zich op een duidelijke wijze in deze tijd aan het ontwikkelen ja. is. Maar het houdt geen stand ook niet? Sorry? Het houdt ook geen stand? Natuurlijk houdt het geen stand. Nee. Natuurlijk houdt het geen stand van, uh, we bidden toch iedere dag uw koninkrijk komen. Ja, en we hopen dat dat zo snel mogelijk gaat... want dat is uh, ontzettend spannend allemaal in deze ja. tijd. Uh, even tot slot. Uh, hoe komen al die rijken dan samen? En wat, en wat, is dat een soort politiek verbond? Of is dat, dat wordt een duidelijk is, politiek verbond. Is dat de Nieuwe Wereldorde? Of? Uh, men noemt dat de Nieuwe Wereldorde. En dat staat in openbaring 13 ook. Uh, daar komt in openbaring 13, vers 11... Daar komt dat andere beest. Dat mm -hmm. is dat religieuze beest. Ja. En hij doet grote wonderen en tekenen gebeuren. Vuur uit de hemel komt er vandaan. En, en hij uh, wordt weer levend enzovoorts. En het maakt, staat er in vers 16. Dat aan de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrije en de slaven. Een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken van de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. Ja, dat is dus weer een kopie van het zegel wat God aan zijn ja. kinderen geeft. Wat de gelovige geeft, geeft hij ook een merkteken. Dus de duivel die doet, ja. die kopieert weer, die zegt van, uh, God die geeft aan zijn kinderen een zegel, ik geef mijn zegel ja. aan mijn kinderen. Ja, en dat is dan dat beroemde 666. Ja. Ja. He, wat, wat al aan minstens honderd mensen in de loop der geschiedenis is toegekend. Ja, ja, precies. En dat dat zijn ook... van die beroemde 666-rekenaars ja. die dat ja, goed ja, kunnen. Ja, precies. Zelfs ja. Obama heeft dat teken al gehad. Ja. Maar ja, één keer krijgen ze gelijk natuurlijk. Ja. Nou, Jan, hier moeten we het bij laten. Uh, tijd zit er helemaal op. En uh, we zullen ongetwijfeld nog verder gaan met uh, deze materie over het Rijk van de Antichrist. Want dat is uiteindelijk ook het thema van deze serie. Heel hartelijk dank voor jouw komst naar de studio vandaag. En ik uh, zie je graag een volgende aflevering weer terug. En het geldt natuurlijk ook voor u thuis. We zijn bezig met de, deze materie over het Rijk van de Antichrist. En het is goed als u in uw Bijbel meeleest En af en toe ook gewoon zelf opzoekt wat er staat. Om te zien dat het Woord van God gewoon waarheid is. Hartelijk dank voor het kijken. En graag tot een volgende aflevering van Eindtijd en Provertie.